Weer centraal even rondspelen met Douglas. Nou zal er toch iemand de middenlijn over moeten gaan. Nou, dat wordt Douglas met een lange bal richting de Jong. Die staat op de rand van het strafschopgebied, Maar wordt in de lucht geklopt door uh, Milanov. En daar heeft Milanov een overtreding bij gemaakt. Volgens de scheidsrechter in elk geval. En op de plek daar waar Adielton net een vrijtrap mocht nemen. Namens Vasloy. Daar mag Twente nu een vrijtrap gaan nemen. En dat uh, zal ongetwijfeld... Uh, ja, wie gaat dat doen eigenlijk? Berghuis staat erbij. Brama staat erbij. En Rami En het is vanwege een elleboog van Milanov, maar hij houdt de kaart op zak de strijd, zeg maar. Ja, hij gaat al heel erg met zijn armen. Hij kreeg trouwens rood in de competitiewedstrijd. Die competitie in Roemenië is afgelopen weekend begonnen... toen werd Milanov uit het veld gestuurd. Die heeft wat dat betreft niet helemaal zijn week. Dit keer blijft hem een kaart bespaard. Maar het is wel een vrij schop voor Twente. En dat gebeurt na 18 minuten 0-0 de stand. Twente ontsnapt dan een achterstand na de vrij schop van Ada Ilton... die buiten bereik van Michailov een paar minuten geleden op de lat belandde. Maar nu dus, zoals Ronald terecht zegt, een uh, vergelijkbare situatie aan de... Nou, laten we zeggen, goede kant. Bayrami heeft de bal klaargelegd. Lijkt me dan dat hij het gaat doen. Iedereen kijkt en is gespannen. De bal ligt net een meter buiten het strafschopgebied. Luc de Jong gaat in de viermansmuur van de Roemenen staan als bliksem afleiden. Wisselhof is zelfs mee. Ja, waarom weet eigenlijk niemand. En Bayrami schiet en schiet de bal twee meter over. Even nog vragen aan Ada Ilton in het voorbijlopen. Hoe moet dat precies? Dan kom je ook van een stuk dichter bij de goal. Nu is het de Roemeense keeper die, uh, ja, althans de man uit Litouwen in Roemeense dienst. Serenauskas die opgelucht aan ademhalen en zo zijn tijd neemt. Bij het nemen van die doeltrap. Het ja, is een weinig sfeervolle omgeving als je wat om je heen kijkt. Het is uh, wat schemerig zelfs in, uh, in uh, de Gelderdoom. Het is een beetje een zomeravondpotje. Na 20 minuten is het nog 0-0. En dat terwijl de belangen toch buitengewoon uh, groot zijn. Ja, de Twente heeft balbezit met uh, Cornelissen. Maar de hele Roemeense bank staat inmiddels op omdat er een speler geblesseerd geraakt is. Dat is Wesley. Ook in dit geval is het uh, ons even ontgaan wat er nou precies met Wesley gebeurd is. Maar Douglas staat er dichtbij dichtstbij. En dan zou je die heel snel als dader kunnen aanwijzen. Zie je overigens ook. Dat de man wat last heeft van de rug, want hij is helemaal ingetaped. Het is overigens een duel met de Jong, wat niet alleen uh, wordt aangegaan met diezelfde Wesley, maar waar uh, ook nog een uh, medespeler en dat is uh, Pavlovic zich bij meldt. En die twee botsen volgens mij en daar raakt uh, Wesley bij geblesseerd. Ja, nou, als je Wesley heet ben je per definitie klein, dus dan delf je altijd het onderspit in dit soort uh, momenten. Dat blijkt ook nu, want hij komt enigszins in de mangel, staat wel weer, gaat even naar de kant. Goede speler overigens ook deze Braziliaan. Invasie van Brazilianen die in de voorbereiding indruk hebben gemaakt met Vaslui in een oefenwedstrijd. Wat was het? Spartak Moskou helemaal ja. van de mat speelde. En de Samba pers, de Brazil ja. in Austria. Ja, de Brazilia, of de roemeense pers was lovend. Ze hadden iets gezegd van Vaslui nog Braziliaanser dan de oh ja? Braziliaanse nationale helft. Ja, ja. Mijn Roemeens is de laatste tijd niet meer zo goed. Maar nee, dat, ze, ze zijn daar heel erg van onder de indruk. En dat is dus bij Vlaag ook wel terecht zagen we zo even al. Weer tien van de Roemenen dus in het veld en Twente aan de bal via Bayrami. Linkerkant buizen. Wesley wil nog altijd terug, maar dat mag niet. Bayrami krijgt de bal dan weer mee, moet een voorzet geven, maar draait nu weer terug. En Dat betekent dat halverwege de helft de bal weer terug moet naar Buizen. Zijn er nog meer mensen die willen? Nou leugens komt er van hem een voorzet. Die stuit af op de billen van Ada die keurig mee verdedigt. Wesley komt weer terug binnen de lijn en Twente krijgt een ingooi. Snel genomen, um, terwijl nu inderdaad weer 11 tegen 11 is. Douglas met de bal breed. Peter Wissgerhoff in de middencirkel. Alles nu op de helft van Vaz-Louis. Nou, deponeren maar eens in het Zassumgebied. Daar waar Douglas was doorgelopen. Wissgerhoff dat uiteraard had gezien en probeerde hem met een lange bal te bereiken. Nu gaat uh, Vaz-Louis proberen uit te verdedigen met uh, Jovanovic. Wat uh, in de verdrukking gebracht. En daarom moet er snel gehandeld worden achterin. En uiteindelijk via Canoe lukt dat. San Martian gevonden. Die gaat met een handigheidje langs Brama. Nu ook de middenlijn over. Is uh, leuk. Kwijt. Nou, twee man in het doodje genomen en dan levert hij een draak van een paas af richting Ada Hilton. Kan Twente weer overnemen en zijn er nu wat Roemenen voor de bal. En zou je dus verwachten dat de ruimte goed uitgespeeld kan worden. Dat onthoudt bij het Bayrami. Uiteindelijk Buizen aan de linkerkant. Maar nu zijn de meeste Roemenen wel weer terug. Buizen poort daar San Martian. Dat was leuk. Nou is San Martian zo boos dat terwijl de paas van Buizen al gegeven is... San Martian nog met een ongelofelijke sliding komt en nu door de scheidsrechter ook wordt... Uh toegesproken. De Romeinse coach is weer eens boos. Maar die is volgens mij de hele avond boos op alles en iedereen. En zo niet dan toch. Maar Sam Martian werd gepoord door Buizen. En nou spelers die zo handig zijn als hij vinden dat meestal niet leuk. En dat bleek. Vrij schop voor Twente. Bal in bezit van Wisserov. In de middencirkel. Breed kan naar Douglas. Kwart wedstrijd gespeeld. 0-0 stand. Douglas aan de bal. Halverwege de Romeinse helft ook al. Bal even terug naar Leugens. Leugens Wisserov. En dan uh, moet de bal eigenlijk weer uh, de diepte in. Nou ja, dat kan niet. Want nu loopt Wesley door jagen op Wisselhof en gaat de bal terug naar Michailov. Michailov opent weer naar de linkerkant naar Douglas. Twente heeft wel de bal. Twente wil ook wel aanvallen. Twente wil ook wel combineren. Maar de eerlijkheid is dat het eigenlijk maar uh, heel zwak lukt. En dat na 23 minuten. 0-0 stand. Nu wordt Berghuis een keer weggestuurd in het grasomgebied. Berghuis richting de Achterlijn. Ja, probeert haar dan met een handigheidje langs Canoe te komen. Dat handigheidje lukt half. Want Canoe raakt de bal nog aan. Via hem wel over de achterlijn betekent wel dat er een corner genomen kan worden door FC Twente. Zo'n moment waarop natuurlijk de centrale verdedigers besluiten om zich te melden in het strafstomgebied. Janko is daar ook, de jong is er ook, op die corner van Berghuis. Berghuis met een draaiende bal schrijft zich te fluit als de bal al komt. En uh, zegt dat mag nog een keer, want blijkbaar zijn de mensen aan het ruzie maken. Het was wel mooi om in de heranlegs nog even te kijken naar die actie van Berghuis. Die de bal heel mooi in één beweging aannam met de linker in de loop. De bal kwam met behoorlijk wat vaart ook. Dat tekent toch wel dat deze jongen klasse heeft. Dat Twente er nog veel lol van gaat beleven. Komt de Hoekschop. Hoekschop wordt weggewerkt door de Romeinen met veel moeite trouwens. Dan moet de counter er meteen uit worden gehaald. Dat doet Buizen maar half. Want die heeft wel even de bal, maar dan toch weer niet. En dan schiet die bal weer door de helft van Twente op. En staat gelukkig Cornelis op de juiste positie om de bal terug te spelen naar de doelman. Want je zou naar een Hoekschop die je zelf neemt nog tegen een counter van de tegenstander aanlopen ook. Maar via Cornelissen en Michailov loopt dat goed af. Douglas weer aan de bal, 24 minuten gespeeld. Je zag gelijk aan de Roemenen, dit is waar ze op wachten. Ja, Direct in mensen. die positie, vijf mensen mee. En dan uh, is het inderdaad, maar goed dat uh, Cornelissen daar achterin als bewaker van het fort was uh, achtergebleven. Blijft uh, trouwens bijzonder leuk om te kijken naar die coach van Faslui. Uh, want die is inderdaad continu boos. Nu al uh, 24 minuten lang, snapt hij daar helemaal niets van wat er hier in uh, Arnhem uh, gebeurt. Dat zal een uh, opstandig mannetje zijn. Maar het is niet iemand die op zondag uitnodigt voor een gezellige kaasvondue. Want als de kaas niet lekker is, dan is hij ook daar weer de hele avond boos. Als de, kaas, heeft... wel, als de kaas wel lekker is, ook wel. Waarschijnlijk maar. wel, dan zal het wel te heet zijn. Douglas heeft de bal op de helft van uh, Louis. Paas naar Bayrami in de as van het veld. Brahma weer in de as van het veld. Naar Jan komen, die heeft geen goede controle. Het inleveren bij de Roemeense tegenstander die ook inlevert. Oh, joh, joh, je kan noemen met een verschrikkelijke fout. En daar wordt een overtreding gemaakt waar Twente een vrije schop zou moeten krijgen. Die krijgt het nu ook. Krijgt het niet? Krijgt het niet. Nee. je toch. Zou Hugo Walker vroeger gezegd hebben. Scheidsrechter zich fluit niet nadat volgens mij een van de Twente spelers daar onder de zoden wordt gelopen door Kanoe. Die de bal kinderlijk eenvoudig verspeelt. Of was het Pavlovic denk ik die het deed? Pavlovic ja. ja en uh, dat herstel dacht ik toch echt met een overtreding. Wedstrijd gaat door. Sterker nog de Roemenen zijn weg aan de rechterkant van het veld. De voorzet is gevaarlijk omdat hij afzwaait wel buiten het bereik van spitsen blijft. maar bijna nog in de buurt van dat doelzeld van Michailov maar voor langs gaat. Janko krijgt de bal die... Uh, nou nee, ik denk dat de man die uiteindelijk de tackle in zit, Kostien, keurig de bal raakt. En dat Janko hooguit mag zeggen dat de man van wie hij de bal kreeg, Pavlovic, een hand op zijn schouder legt. Maar kost hij uiteindelijk met de sliding op de rand van het strafhofgebied. Speelt keurig de bal. Kortom, scheidsrechtertje toch niet nodig. Want de beste man heeft het gewoon keurig goed gezien. Nou ja, snel, was dat hij inderdaad in een ander hoekje. Dan zat hij in de hand en het shirt. Maar het is uh, uitstekend gezien. Alleen de supporters van FC Twente zagen natuurlijk ook Janko naar de grond gaan. Op een prettige plek voor een vrije trap. Het levert dan ook weer even wat sfeer op in het stadion. Daar waar het wat stil was geworden. Men kijkt toe hoe Twente heel veel bal Zit heeft. Het initiatief heeft in de eerste 26 minuten van deze wedstrijd maar eigenlijk niet verder is gekomen dan nou, een prikstootje vanaf de linkerkant. En naar de Hilton namens Fas louis eigenlijk veel dichter bij een treffer was. Met een vrije trap van een meter of 18 die keurig over de muur ging, maar uiteindelijk boven Michailov op de lat terecht kwam. De FC Twente mag uh, gaan ingooien, denk ik, of een vrijtrap trap gaan nemen aan uh, de linkerkant. Dat is een klusje deze avond voor uh, Tim Cornelissen, die meldt zich daar nu ook weer voor. Het gebeurt allemaal halverwege Roemeense helft. Iedereen staat op de rand van het strafschopgebied als Cornelissen die trap neemt. In draaiende bal, Douglas kan er niet bij komen, of niet. Dan wordt er van afstand geschoten door Berghuis die de bal vanaf de rand van het strafstropgebied in één keer op zijn pantoffel pakt. En dan een uh, meter of anderhalf over de kruising schiet. Ja, dat zijn de momenten waarop je als commentator hoort te zeggen... daar moet je een beetje geluk bij hebben, wat natuurlijk klinklare onzin is. Want als je kwaliteit hebt, dan kan zo'n bal erin. Het feit dat deze van Berghuis behoorlijk in de richting kwam... betekent dat, en dat heb ik al eerder gezegd... deze jongen van 19 echt kan voetballen. En dat gaat echt wel wat worden. Aardige poging van Twente, maar geen goal 0-0 nog altijd... na kleine 27 minuten voetballen en een doeltrap van Czerniauskas. Komt terecht op de helft van FC Twente. Daar waar er onderweg een overtreding uh, wordt gemaakt door uh, de spits. Temwaniada... Van uh, Fas Louis vrije trap toegekend. En Twente heeft die vrije trap inmiddels genomen. Wordt nu door uh, diezelfde spits uit Zimbabwe wat opgejaagd op eigen helft. Dat is maar voor even, want hij wordt tot de orde geroepen door zijn trainer. Niet te ver op die helft uh, stoorde. Lange bal richting Janko. Janko kopt dan door vlak voor het schafschopgebied. Dat levert niks op. Maar Twente heeft uiteindelijk de afvallende bal weer te pakken met Berghuis. Actie aan de rechterkant. Houdt dan ook van twee man bezig. Samartian komt erbij. Maar dan is er ruimte aan diezelfde rechterkant voor Cornelissen. Snel doorschuiven naar binnen, naar binnen. Brahma, nog meer centraal naar Douglas. Ja, en dan gaan we helemaal naar de linkerkant. Daar waar Buizen en Leugers elkaar de bal toespelen. En is de snelheid eigenlijk uit deze actie. Kan het misschien nog met Bayrami. Maar die staat tegen drie man. En dat is terecht voor de zweet ook te veel. Hoewel dat verdedigen van Vaslui, dat is niet al te overtuigend. Leugers dan nog met een bal in het Zafsopgebied. Die een beetje blijft hangen. Waar eigenlijk niemand voet of hoofd tegenaan krijgt. En uiteindelijk terecht komt aan de rechterkant bij Twente bij Berghuis. Kort op singelingsvoetbal nu. De Roemenen komen er niet meer uit. Berghuis en Cornelissen vanaf de rechter. Zijde, Berghuis draait naar binnen, geeft de bal mee aan Brama. Brama breekt op leugens, veel beweging nu voorin. Janko en de Jong kiezen positie, maar de bal gaat naar de buitenkant. Dan moet Buijs een voorzet geven vanaf de linkerzijde. De bal is slecht en laag en wordt dan door Pap weggewerkt. Maar weer ingeleverd bij Douglas. De Roemenen komen er echt niet meer uit. En via Cornelissen kan Twente opnieuw komen. Klein half uur op de klok. Is dit dan het moment waarop Twente gewacht heeft dat het de druk zo kan opvoeren... Dat de Roemenen er ook daadwerkelijk van slikken En in hun paniek wellicht wat dingen gaan doen achterin die niet horen. En Twente zou kunnen profiteren. Berghuis weer gezocht aan de rechterkant van het veld. Ontwijkt een tackle van de tegenstander. Twente houdt de bal via De Jong. Maar moet dan weer terug onder druk van Pavlovic naar de eigen helft. Nou, Douglas. Ja, Berghuis klaagt een beetje dat er toch wel erg fel op hem geattackeerd wordt. Hij is nu even in gesprek met de grensrechter. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hij is zelf een beetje los. Hij is nu van de eerste zenuwen, denk ik, losgekomen. En misschien kunnen we dan het interessant van deze wedstrijd... het nodige van hem verwachten als Twente probeert... een corner te versieren via Bayrami. Het blijft niet bij versieren, het blijft bij behalen. Het binnenhalen dus van de prooi. Want de druk van Bayrami op de Roemeense verdedigers zorgt ervoor... dat Twente de tweede corner van deze wedstrijd mag nemen. Na bijna een half uur spelen... Spelmomenten vanaf die kant. De linkerkant voor de rechtsachter. Tim Cornelissen, hij meldt zich voor deze corner... met de complete luchtmacht uit Enschede. Natuurlijk meevoeding. En dus Wisselhof, dus Douglas, dus Janko, de Jong en ook Bayrami. Maar die laatste, vooral om daar de doelman in de weg te lopen, lijkt het. Nee, die komt nu naar de bal toe. De korte variant. Bayrami krijgt de bal, kaats hem terug. Dan komt de bal van Cornelissen alsnog voor. Daar is, uh, ja, wie is daar eigenlijk? De Janko. En die kan van dichtbij dat soort ballen over het algemeen nog wel aardig aannemen en afvuren. Nou... Dat lukt nu niet omdat hij de bal eh, eigenlijk denk ik wat verkeerd inschat. Die bal die komt vanaf de linkerkant indraaiend van Cornelissen. Er staat ook een verdediger in zijn rug, dat is Pap. En eh, Janko kan de bal eigenlijk alleen maar naast het doel glijden. Zegt dan nog tegen de scheidsrechter, voordat ik die bal krijg word ik eigenlijk ten val gebracht door Pap. Maar Daar heeft straks, hij wel een punt hoor. Overigens. Ja, dat ja. zie ik in de herhaling nu ook. Maar de scheidsrechter had blijkbaar een andere mening. Want eh, de controle doeltrap na een half uurtje. Tot erop structureel lang. Ook nu weer op de helft van FC Twente, waar die door Brama in de as van het veld wordt gecontroleerd. Zij het voor even is dat de balbezit van de Poega Denschede. Want dan kan er gecombineerd worden. Wesley en Ten uiteindelijk aan de linkerkant. Voetje van tussen. ertussen. En daarmee verdwienen de Roemenen en in. Gooit de hoogte van het strassengebied van FC Twente aan de linkerkant. Milanov gaat dat doen. Gaat eens wat kijken over wat de beweging is. san Martian, keurige aanname. Korte bal weer terug naar Milanov. Weer terug naar Samartian. Althans, dat was. De bedoeling, maar daar zit Berghuis tussen. En dan is er ruimte misschien voor een counter van FC Twente. Hoewel, er zijn weinig mensen mee. En Berghuis loopt zich vast. Dan kan uh, Vaslui weer overnemen. Vel op de huid gezeten door Berghuis en Brama. Maar houdt men wel het balbezit. Milanov aan de linkerkant. En Kosti na aangespeeld een van de twee controleurs op het middenveld. De bal diep, dan moet hij op worden gepikt door oh. de Douglas. Oei, oei, oei. Die speelt hem toch te kort terug op de doelman. Nou ja, het is uiteindelijk niet te kort. Maar hij had Ada denk ik wel even over het hoofd gezien. Maar het wordt opgelost omdat Michailov de bal kan wegtrappen. Cornelissen neemt dan ook te veel hooi op zijn vork en wil met hakballetjes en alles voorbij Wesley. Nou kun je met Brazilianen veel uithalen, maar dit soort grapjes meestal niet. Het loopt goed af omdat de bal via Wesley over de zijlijn gaat. Maar Adriaanse kijkt nog maar eens om en gaat even rechtop zitten. En heeft wel gezien dat zijn ploeg na een fase van relatieve druk, waarin het niet echt vreselijk gevaarlijk is geworden, dat moet er dan ook bij gezegd. Toch hier en daar ook wel weer slordigheden vertoont die je defensief in de problemen kunnen brengen. Zoals Cornelissen zo even. Zoals Berghuis een minuut geleden met dat slordige balverlies toen hij daar waar het ook niet kon... Nog even dacht een mannetje te passeren. Dat moet er eigenlijk wel uit. Brahma aan de bal en de brede paas op Douglas. Douglas met snelheid richting Leukers. Halfweg de helft van de Roemenen kan Leukers eens een keer gaan denken aan een voorzet. Sterker nog, hij doet het ook. Bal komt terecht aan de rechterkant waar Berghuis aanneemt. Een man voor zich heeft. Berghuis vervolgens de bal bij de tweede paal legt. Daar waar de jong in komt. Waar Barami nog was. Maar waar uiteindelijk de redding wordt gebracht door Canoe... de aanvoerder en centrale verdediger die de bal daar wegkopt... net voor de jong dacht gevaarlijk te kunnen gaan worden. Nou, wat dreiging van FC Twente. Het snelle handelen en uiteindelijk een goede voorzet dus van beide kanten. Met name van Berghuis. Daar komt de bal weer richting Janko. Iets bij het strafsomgebied weg. Dan naar de rechterkant. Berghuis weer met een individuele actie, het naar het linkerbeen. Geef op Cornelissen. Cornelissen legt dan voor. Dan gaat Janko weer naar de grond. Wijst richting de scheidsrechter. Bal kan misschien nog geschoten worden door Leukers. Leukers wordt in de en dan, zegt de scheidsrechter: nu leg ik die bal daadwerkelijk op de stip. Wie dan uh, de dader is, dat is mij uh, even onbekend. Ik denk dat het Adé Hilton was die die uh, overtreding maakt. Maar dat gaan we dan zo wel eens even zien. In elk geval, Leukers is de man die uiteindelijk in de rug gelopen wordt en uh, naar de grond gewerkt de wordt. En uh, nou, de bal gaat uh, op de stip. Van mij is er helemaal niks aan de hand. Leukers moet ook bij het weglopen zo hard lachen... Dat ik denk dat er niks aan de hand was. Volgens mij hij maait hij in ieder geval volkomen langs de bal heen. Maar ik vraag me af of Ade Eelton hem raakt. Straks nog maar eens een keer goed naar de ja. kijken. Nou ja, Janko achter de bal. Een voor ja, je ziet het ook aan die, die die Je kunt liegen over een actie. Maar je kunt ook totaal verbouwereerd zijn. En hij is verbouwereerd. Ja, volgens mij is er niks aan de hand. Cadeautje lijkt het voor Twente na 33 minuten. 11 meter. Janko aan de ene kant. En doelman Czerniauskas aan de andere zijde. De scheidsrechter zegt het mag. De Oostenrijker kijkt en Janko, die makkelijk scoort, zou dit klusje dan moeten klaren. Maar doet hij dat ook, Janko? Dat doet hij! En Twente staat met 1-0 voor omdat de bal een heel klein beetje naar de linkerkant gaat. Niet eens heel erg uit het midden, relatief laag blijft. De doelman de andere kant op zoekt en daar natuurlijk totaal geklopt is. 1-0 voor Twente door nogmaals, ik denk het cadeautje, deze op. Ja, lag op de grond te juichen dat hij naar de grond was gewerkt, maar ook van dat hij die penalty kreeg, misschien ook wel een beetje schrik dat hij die strijdsechter daadwerkelijk naar de penalty stip zag wijzen. Dat was even daarvoor ook al een moment dat Twente eigenlijk protesteerde... en dacht, ja, nu moeten wij een penalty hebben. Hij komt uiteindelijk dus na 34 minuten leukers naar de grond. Ada aan Ilton aangewezen als de dader. En uiteindelijk is het buitenkantje door Janko verzilverd. Twente op een 1-0 voorsprong na 34 minuten. En de man die eigenlijk nog nauwelijks te doen heeft gehad... in deze wedstrijd, Michailov, heeft dan ook eventjes het bal bezit. Geeft de bal aan Wisscherhoff, Cornelissen dan. Zegt Douglas dat hij die bal wel wil hebben. Hij staat wat aan de linkerkant centraal. Krijgt die bal nu in de voeten en gaat het stapjes voorwaarts maken. En speelt uiteindelijk Bart Buis aan. Buijs zoekt naar Bayrami. Vindt hij niet. Vindt wel Janko. Vlag omhoog voor buitenspel. Janko heeft wel de bal gekregen in het stafschopgebied. Maar kan dus daar niets mee. Omdat aan deze kant de grensrechter al vrij snel met de vlag omhoog stond. De Oostenrijker buitenspel. Twente dus op 1-0. 10 minuutjes tot de rust. En zo ziet de wereld er dan plotseling toch weer een stuk plezieriger uit. En je zou vanuit het Nederlandse perspectief er toch niet aan moeten denken wat er was gebeurd als Ada Ilton Die vrije schop in minuut 16 een halve centimeter lager had gemikt. Want dan had Twente op een 1-0 achterstand gestaan. Maar de lat redden de Tuckers op dat moment. Overtreding gemaakt door een van de Roemenen. Scheidsrechter komt daar nu bij. Is dat Ada Ilton, die daar een schop uitdeelt? Is dat de frustratie van zo even? Nou komt er geel aan voor hem. Heeft hij net geel gekregen eigenlijk bij die strafschop? Ik heb dat niet gezien. Nee, volgens mij niet. Namelijk, als dat wel zo is, dan zou hij nu in de problemen kunnen komen. Want ik denk dat hij het is die daar de overtreding maakt. Of was het Pavlovic, de slachtoffers van Twente. En dat is Brahma in dit geval, worden weer overeind getrokken. Ja, dat is Ada Ilton en die krijgt geel nu. Ada Hilton krijgt geel van de scheidsrechter. En dat betekent antwoord op de vraag van zo even. Had hij die, die al? Nou, nee. Dus niet bij die eh, vrije schop of bij die strafschop van zo even. Maar nu dus wel naar de overtreding op Brahma die weer staat. Nou ja, 10 minuten voor rust. Een vrije schop voor Twente. Een handje nu nog van de Braziliaan en Brahma. En Ada op de bom. <laughs> ja, hij moet er zelf ook wel een, een klein beetje om lachen. Deze routinier, deze Braziliaanse routinier, zoals Bas al zei. Eigenlijk jarenlang actief in Italië. Ik kwam hier om een beetje af te bouwen. Maar is uh, ja, tot een absolute verrassing uitgegroeid. Men is uh, hartstikke gek op hem in uh, Roemenië. En hij is ook hartstikke gek met uh, zijn nieuwe club. Die elk jaar overigens een stapje hoger komt. Vroeg die pas in uh, 2002 is, uh, is uh, samengesteld. Na een, uh, na een fusie. En in de derde divisie is begonnen. Razendsnel dus is opgeklommen. En elk jaar een treetje hoger komt. En onder Braziliaanse invloeden. Dus zelfs derde is geworden in de competitie. Twente met het balbezit bij Rami. In de as van het veld ziet eruit. Ruimte bij Buizen, rand, strafstomgebied. Buizen, en dan moet die keeper ingrijpen omdat de jong daar in het strafstomgebied staat. En de keeper is lang en krijgt zijn vuistjes achter de bal. en elk geval uit zijn strafstomgebied, maar Twente houdt druk. Twente houdt druk via Leugers, die nu wel wordt opgejaagd door Tem De bal teruggeeft aan Douglas op de eigen helft. In de middencirkel, over naar de linkerkant. Dan wat meer snelheid in moeten komen nu. Buizen, paas, daarbij Rami, die wel loopt, maar ziet dat de bal van de Belg te hard is. En de Zweed laat dat lopen en zegt doelschop voor Tserniauskas... De keeper, dus uh, man Litouwen van Provincie Provincieplaatsje in het oosten van Roemenië. 70.000 inwoners. Heeft Vaslui, zeg even voor het gemak: Almelo, Gouda, Alfa aan de Rijn. Die orde van grootte. Daar waar deze voetbalclub gevestigd is. Ze spelen in groen-geel. Dat is ook vanavond het geval. En geelt nu met wat groene accenten. En twetten uiteraard hier in het Gelderdoom in het rood. Bamra Brahma, moeilijke naam, heeft de bal op het hoofd gekregen... en ziet hij uiteindelijk voor de voeten van Wisselhof belanden. Die wordt een klein beetje opgejaagd door Wesley en speelt de bal terug naar Michailov en Michailov om dat maar eens even af te maken in een prachtig groen shirt met een zwarte broek en zwarte sok en zo hebben we iedereen wel zo'n beetje beschreven, als u tenminste heeft onthouden dat de keeper uit Litouwen in Roemeense dienst de broek wel wat erg hoog heeft opgetrokken uh, Douglas heeft ingeleverd bij zijn landgenoot Ada Ilton die vervolgens fel op de huid wordt gezeten en zo rond de middellijn niet eens een moment van vrijheid heeft en die bal onmiddellijk weer inlevert, Brahma vervolgens uitstekende dingen doet door weg te draaien bij twee man Leukers doet het iets minder goed Brahma moet dan weer corrigeren en dat doet hij voor de tweede keer prima en zo houdt Twent Ondanks dat nu vast Louis wat druk zet op de twente spelers. Wel het bal bezit. Wesley dra de, jaagt zelfs door op Michailov. Maar die raakt er ook niet van in de war. Aardig duel trouwens even tussen Janko en Canoe. Daar gingen wel wat elleboogjes mee. Maar Twente komt eruit met de Jong. De Jong voorzet maar bal in de handen van de keeper. Geen beste voorzet nadat hij op het paard werd gezet. Door Cornelissen die werkelijk fenomenaal opende vanaf de rechtsachterpositie. Met een bal langs de zijlijn langs drie verdedigers. In de loop mee bij de Jong. Maar zijn voorzet dus was zwak bezit voor Ada die een duel gaat met zijn landgenoot Douglas. Douglas met de handen omhoog, met de handen ten hemel en een grote glimlach om zijn onschuld te bewijzen dan toch in ieder geval kracht bij te zetten, maar de scheidsrechter zegt: "Daar trappen wij niet in, meneertje, want de overtreding is wel degelijk geconstateerd en dus komt er een vrije schop voor Vas Louis en ligt die bal ongeveer op de plek waar Ada zo even op de latschoot. Ja, dat was een beetje of drie verder, denk ik. Of uh, het is nu een beetje of drie verder. Het is wel spannend te maken. Ja, het is wel spannend. Het ligt, de bal ligt iets meer aan de rechterkant. Maar ja, deze man heeft natuurlijk een puntgave trap. En Die gaat die bal weer in dat strassopgebied deponeren. Of misschien wel weer gewoon rechtstreeks richting de goal van FC Twente. Ja, waar iedereen nu wat nerveus beweegt in het strafstropgebied. Waar ook de luchtmacht en de achterste lijn dus van Fas Louis zich inmiddels voorin heeft gemeld. Het duurt heel lang. Ook Adielton Hilton bouwt de spanning wat op. Nou, dan komt die bal richting Michailov. Hij zit erin. Hij zit Erin omdat Wesley uit het oog wordt verloren, maar het is buitenspel. Het is buitenspel. Uh, Wesley dookt daar ineens op voor Michailov. Michailov reageerde niet op die vrije trap, maar onmiddellijk gaat de vlag omhoog. En gaat het feestje dus niet door en is deze goal van Wesley geannuleerd. En zo was het dus heel even spannend. Was er ook uh, ja, een enorme explosie, maar uiteindelijk uh, komt de hulp van de zijkant. En is die hulp terecht? Ja, want die start op het moment dat de bal wordt gespeeld. Net iets te vroeg. Ja, ik vind West die scoort met het hoofd. Dat hebben we nu één keer gezien afgelopen zomer. Dat lijkt me genoeg. Dat hoeft wat mij betreft vanavond niet nog een keer. De bal er zit voor. Was Louis. Twentse publiek haalt opgelucht adem. En uh, zet maar weer eens een evergreen in. Want uh, dat hoort er dan ook bij. Vijf minuten voor rust. Als de ploeg het dan toch even moeilijk heeft. Geschrokken is. Brama nu ook met een schornigheid. Dus speelt de bal te ver voor zich uit. En kan dan de bal vervolgens... Niet bij een krijgen krijgen. Uiteindelijk nemen de Roemenen dan weer over. Aan de overkant hebben de Roemeense supporters blijkbaar niet in de gaten dat de goal is afgekeurd. Want daar zijn grote vuurwerk-sierpotten ontstoken. En viert men een feest alsof de gelijkmaker toch echt op het bord gekomen is. Ik heb nieuws voor u. Dat is niet het geval, want Twente staat gewoon met 1-0 voor. En men heeft toch duidelijk aangekondigd dat het een niet-roken wedstrijd was. En kijk nog eens, toch eens wat eruit, maar uit dat vak komt. Ja, die grapjes doen mij al een maand of vijf niks meer over. Nee, precies. Okay. Brama heeft de bal met de Jong als volgend station namens FC Twente aan de rechterkant. De Jong heeft daar weer de hulp van Berghuis, die de bal ook krijgt. Dan wordt de Jong weggestuurd richting de achterlijn. Randschapsopgebied moet de Jong wel met een handigheidje eerst langs Canoe komen. Dat lukt niet, omdat Canoe gewoon blijft staan en uiteindelijk de bal wegtrapt uit de voeten van de Jong. Bal over de zijlijn, maar niet meer aangeraakt door een van Twente. En dus mag Berghuis gaan ingooien, althans. Dat gaat hij overlaten natuurlijk aan de rechtsachter. Tim Cornelis, zoals eerder gememoreerd in deze wedstrijd, kan hij dat ver? En gaat iedereen bij Twente daar nu ook op rekenen? Sterker nog, bij de eerste paal staat Janko. Denk ik om die bal door te koppen. Daar komt hij richting Janko. Maar Janko wordt niet gehaald. En de Roemenen kunnen voorlopig even uit. Dat is wel een extra wapen, natuurlijk, zo'n ingooi van Cornelis. Met de elastieke armen. Het is altijd fijn als je er in je ploeg één hebt die dat kan. En hij kan dat. Moet nu wel eens een haas terug, trouwens. Als de Roemenen dreigen uit te breken via San Martian. Die in de bal komt. Maar de bal kan vervolgens alleen maar terug kan spelen. Omdat hij wordt opgejaagd door Brama. Terug naar Pap. Verdediger, die geldt als een van de grootste Roemeense verdedigende talenten. 21 jaar oud is hij pas. En eentje waarvan men zegt, uh, die komt er wel. Groot, sterk, goede koppers, snel. Speelde inmiddels al vier Interlands ook. En dat is er een waar je normaal gesproken nog wel wat van gaat horen. Buizen intussen verklungelt de bal... Aan Jovanovic. Maar krijgt hulp van ploeggenoten. Twente ontsnapt via Bayrami. Met een mooie solo. Twee man kwijt en dan op de hakken gelopen. Nee, gewoon van de bal gezet. En de overname weer van Vas Ik denk dat hij wel van de hakken, op de hakken werd getrapt. Maar dat de scheidsrechter het even voldoende vindt. En nu Vas met een uitbraak over. Ja, tenminste, dat was de bedoeling. Over de linkerkant. Maar daar zit Cornelissen tussen. Maar uiteindelijk komt de bal dan toch nog aan diezelfde linkerkant terecht. Bij Vas Daar waar hoofd de bal terug speelt naar Samartian in de middencirkel. Dan moet de bal naar de rechterkant. Daar staat Jovanovic al een tijdje met zijn armen te zwaaien. Maar ja, die kan eigenlijk ook niets meer terug doen dan terugspelen naar Pap, die centrale verdediger. Hij dan wel met wat stapjes voorwaarts. Aangekomen op de Twente helft Snelle combinatie tussen Adé Eelton en Wesley. Wesley nog altijd met het balbezit. Er is daar hulp aan de rechterkant. Die spits uit Zimbabwe in combinatie met Wesley. En dan uiteindelijk loopt de aanval van Vaslui Spaak. Omdat Douglas daar goed ingrijpt. De hulp krijgt van Buizen, wat Terug naar Michailov. En Michailov roeit de bal dan weer richting de Roemeense helft. Janko kopt door, maar kan de bal niet bij medespelen krijgen. Overname vrij fout voor de Roemenen. Via Pavlovic, die zich vanuit, van die twee centrale middenvelders dus het vaakst terug laat zakken. Zeg maar, rond zijn eigen verdediging. Diepe bal. Temagera kopt door. Westie komt niet bij de bal. Wisserov kopt. Cornelis moet oppassen, want San Martian is een rug. Ik heb dat eerder gezegd. De twee kennen elkaar natuurlijk van FC Utrecht. Waar drie jaar geleden San Martian een seizoen speelde. Dat bestond uiteindelijk uit 18 wedstrijden of delen daarvan. Deze mooie, maar blessure-gevoelige blessure speler. Maar ze zullen ook op de training toen vaak tegenover elkaar hebben gestaan. Balbezit Twente, De Jong, goede beweging. Nee, overtreding al gemaakt door De Jong Pavlovic, Pavlovits. hoogte van de middenlijn. Terwijl De Jong al bezig is met het bedenken van een aanvalsopzet. Als hij al 10 meter verder is, wordt hij teruggefloten. Leek mij niet veel aan de hand, maar de vrije schop voor de Roemenen. Ja, hij gaf eventjes een, een, een, een professioneel duwtje. En dat was door de scheidsrechter gezien. Inmiddels weer ja, leuk als ook heel fel uh, op het... Uh... Op het balbezit aan het uh, jagen. Slachtoffer uh, daarvan is Kostin. Die heeft inmiddels de vrije trap die toegekend is genomen. Pap dan met lange uh, halen op het... Uh... Speelveld van FC Twente het gedeelte dus, de helft van FC Twente daar waar hij zich eigenlijk ook weer heel makkelijk vastloopt. Omdat hij misschien als talentvolle verdediger wel grote passen kan maken. Terwijl Janko nu buitenspel staat op een lange bal van achteruit. Maar uiteindelijk als hij dan op de Twente helft is, niet het technisch vermogen heeft om er nou eens een dubbele schaar uit te gooien. Om daar eens met een mooie individuele actie wat vrijheid te creëren. Dat liep dus spaak, het snelle omschakelen van Twente, buitenspel staan van Janko. En nu weer Roemeens balbezit, maar nog wel op eigen helft. Via Jovanovic, rechterkant van het veld. En een uh, diepe bal waar Wesley, die wat aan het zwerven is gegaan... de bal baltroogte van de middencirkel kan oppikken. San Martian, dat is er ook een die dat wel wil. Aan een dribbeltje begint en dat kan hij als geen ander. Dan wordt hij ten val gebracht door Leugers. en komt er een vrije schop aan voor de Roemenen. Nou is Leugers wel zo verstandig om dat op geruime en gepaste afstand van het doel te doen... Namelijk een meter of uh, 35. Dat lijkt me voor de Ada Ilton onbegonnen werk. Hoewel is dat wel zo. Want Ada Ilton heeft zo even laten zien met die afgekeurde goal dat een voorzet ook tot de mogelijkheden behoort. Hij heeft zich in ieder geval, de Braziliaan die na een kwartier de lat raakte, weer gemeld. Achter de bal. 35 meter. Maar koppers verzamelen zich in dat strafgoalgebied voor Michailov. Je zag dat Costin zich ook even meldde. Een man die ook bekend staat in de Roemeense competitie. Als een uh, ja, man die aardig kan trappen. Een menig goal maakt van afstand. Maar Adilton heeft gezegd, het is mijn balletje. Ga nu maar in dat strafstopgebied staan. En laten we maar eens kijken of we met wat luchtkracht misschien die bal in die goal kunnen krijgen. Het lukt niet omdat uh, de Jong meeverdedigend, of Janko eigenlijk als meeverdedigende aanvaller... die bal uit het strafstopgebied wegkopt richting Bayrami. Die wil dan razendsnel schakelen richting Brama, Die er ook uit is gekomen. Maar het loopt uiteindelijk spaak omdat er wordt ingeleverd achterin. Jovanovic nu wel uh, opgejaagd door Brama moet gaan uitverdedigen. En dit is wat Adriaanse bedoelt. Hè? Druk op het moment dat je tegenstander het balbezit heeft. Brahma heeft dat prima begrepen. Als meest controlerende middenvelder. Nu actief eigenlijk als meest vooruitgeschroven speler. En zijn jaagwerk levert in elk geval op dat uh, er niet uitverdedigd kan worden. Door Vasloi. Uh, dat er nu ingegooid moet worden. Maar dan staat Ben bij Twente alweer in positie. En heeft men uh, ja, die ingooi eigenlijk alweer heroverd. Het balbezit op die ingooi heroverd. En is de bal nu bij Cornelissen. Cornelissen onder druk. Terug naar de keeper. Michailov dat kan. Wesley loopt door. Michailov trapt. En die bal ploft dan ter hoogte van de middenlijn. ...op het hoofd van wie? Van San Martian. Die kopt de bal de andere kant erop. Was Pavlovic trouwens. Dan trapt of de bal opzij met weer op de Romeinse helft. Komt weer per keer in de post terug. Dan Cornelissen eventjes ertussen. Dan toch weer Pavlovic. En die paas, terwijl die valt. Maar de bal ploft voor de voeten van Wesley... Ten Temwanjara kiest positie voor de goal. Daar is ook Ada maar de bal gaat aan beide heren voorbij. En komt dan aan de andere kant van het veld, toch voor de voeten nu van Ada Met buizen voor zijn neus. Buiten onderlangs. voorzet blijft ook laag. Nee, voorzet komt er niet, omdat hij wegglijdt en de bal gaat over de achterlijn. En dan is het rust in Arnhem bij FC Twente tegen FC Vashlui. En staat Twente met 1-0 voor door de benutte strafschop. Een cadeautje, gegeven door de scheidsrechter. Maar Janko heeft dat cadeautje in dankbaarheid aanvaard. 1-0.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 Het postbedrijf kan nu beginnen met het gefaseerd sluiten van 300 bestelkantoren. Eind vorig jaar leidde de strijd tussen de vakbonden en Post.nl hoog op en waren er zelfs stakingen. De discussie ging toen vooral over de duizenden mensen die het veld zouden moeten ruimen. De jonge Sociaaldemocraten in Noorwegen willen ondanks de aanslagen dat het jaarlijkse zomerkamp op Uteja blijft bestaan.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 Goedenavond, dan zijn we weer met het vervolg van Langs de Lijn. Straks de tweede helft van FC Twente tegen Vas Louis. Maar nu eerst iets voor de vaste luisteraars op dit tijdstip: BNN Today presenteert de schippers van BNN. In BNN Today horen we elke avond de schippers van BNN. Lucky Kink en Frank van der Lende varen drie weken lang door Nederland. Hun avonturen komen dagelijks online en op Radio 1. En omdat de schippers nooit rusten, zelfs niet op een voetbalavond, horen we ze nu ook bij ons. Welkom bij de schippers van BNN. Vandaag maakten we een mooie tocht over de vechten en ook een barre tocht over het Amsterdam Rijnkanaal. We begonnen de dag met een gesprekje met twee lotgenoten. Heeft aardig het klappen gehad geloof ik hè, de boot. Ja, we zijn met de koninginnendag naar Amsterdam geweest. Ah. ah, en dan krijg je dit. Hoi. Hallo, schipper? Gerard. De schippers van BNN. Hallo. Hallo, we zijn de schippers van BNN. En ik zag jullie boot door de sluis heen komen. Ik dacht, dat is een grappig bootje eigenlijk. Ja. Wel wat tikken gehad. Beetje roestig. Ja, hebben uh, ze nodig onderhoud nodig. Dat klopt. Ja. <laughs> hij, is, hij heeft geleefd, heeft hij. Ja. Wat gaan jullie doen? Wij gaan uh, naar de biesbos. Naar het biesbos? Ja. Vakantie? Ja. Dan heb je lekker die weer weg. bij uitgekozen. Dan. Ja, daar heb je niks over te vertellen. Doen jullie dat vaker, dit? Dat varen? Eén uh, keer in het jaar. Sowieso. Want wij dachten, wij hebben die boot. En uh, nou, dat begint al best wel klein en krap te worden met z'n tweeën zo in die boot. Maar hebben jullie daar geen last van? Want hij is net een tikje kleiner nog. Jullie zijn met z'n tweeën in die boot. Ja. ja. Nou, dan hebben jullie het inderdaad ruim. <laughs> ja. <laughs> ja, voor jullie doen we wel, ja. Ja, nee, uh, prima. Yeah. Ruimte genoeg. Want hij is een metertje of vijf, zes, denk ik. Ja. Ach, oh nee, okay. oh, dat is niet schat ook. Dat is maar een beetje te <laughs> ja. we vinden het wel heel leuk. We zijn nu uh, iets meer dan een week bezig. Voor het eerst van ons leven varen we. Okay. Maar het bevalt ja. ons goed, hè? Ja. Leuk. Hè? Ja. Hey, maar, jij zegt net, de boot, kan, de boot kan niet uit. Even niet, nee. Hoezo niet? Nee, omdat uh, de accu is leeg. Aha. Dus we gaan nu eerst richting Amsterdam varen. Ja. Yeah. En dan uh, hopen we dat daar de accu's vol zijn. En dan uh, kan die uit. Oké. Okay. Ja. Nou, succes jongens. Ja, Goeie vakantie, zet hem op. Zullen we hè maar weer. Ja. Even een beetje die kant op. Hier, taal, terug. Hey, heel veel plezier. Fijne vakantie, hè. Dank dat ja, je Hoi. Zelf waren we een beetje aan het treuzelen. We hadden nog niet echt zin om te gaan varen. En dus besloten we nog even een praatje te gaan maken met de eigenaren van een enorm luxe jacht. Wij zijn de schippers van BRN En wij uh, varen door heel het land.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 Ja, hier leven wij dan, inderdaad. Maar leeft u hier echt? Is dit uw woning? Of, uh, een half of jaar. Echt? Een half jaar? Van uh, april tot uh, oktober. En de rest van de tijd? En wijs. Oké. Okay. Gaan we naar beneden oh, alsof oh, je, al al je Ja, alsof oh, je in de woning op, bent. Op, Toiletje? Een hangtoilet ook. <laughs> ja, moet je ook hebben. Maar in een schip. Wat een luxe. zeg. Moet je kijken, nu. Ik kan hier ook gewoon rechtop staan. Dat is ook het eerste schip waar ik ben, waar ik rechtop kan staan. Dit stukje wel, ja. Twee wasbakjes. drie slaapkamers. Een lift is een lift. Is het een lift? Ja, ja op de lift. Iets en wat, oh, ja, helemaal in Daardoor het midden staan. Oh, nu gaan we heel langzaam naar beneden. Nou dag. Ja, God, nee, het voelt mee. Het is gewoon een plateau die eigenlijk naar beneden gaat. hè? Ja, gewoon een plateau, ja. Oh, dan komen we hier bij een deur. Wauw, <lacht> echt te gek dude. <dit. lacht> Kom jullie achter ons aan jongens? Ja, ja, we doen even de deur dicht, dan <lacht> we helemaal de doen. Ik nou, een jacuzzi. <lacht>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 En ja, dat vond ik al heel veel geld. En die waren dan wel echt een slag kleiner nog. Ja, ja, ja. Nee, wel... Dit kost wel even meer natuurlijk. Wow. Nou, fijn dat we even een kijkje konden nemen op uw boot. Of ah, nou, het is meer een schip eigenlijk. Het is geen he? ja. boot meer. Nee, bijna, nou, Hoe heet nou, ja. die? Huis. Dolce De Dolce Vita. Goeie leef. Goeie leef. Ja. Nou, dat hebben jullie hier. Ja, Daarom. Goeie... Daarom. <laughs> nou ja, En toen moesten wij er ook maar zelf aan geloven. We verlieten de haven van Muiden en gingen door de sluis de vecht op. En dan mag je 6 kilometer per uur, maar Frank die zat achter het roer en die ging ietsje sneller. Heb je haast, <laughs> maar ja, je Frank? Nou ja, we varen over de vecht. Dat is allemaal prima. Het is best wel mooi ook aan weerszijden. Maar en de zon schijnt niet. En ik heb zoiets van nou, een beetje gas erop. <laughs> Iedereen kijkt er wel boos aan. Ja, maar, ja, ja ik bedoel, er komt ook een water achter. Uh, ik, zou eens even, ik zou eens even kijken hoe de golven erbij liggen hier. Een beetje tempo hoor. Dit is pas Hij <laughs> schiet wel lekker op zo hè? Ja, we lopen voor op schema. Ja. Nou ja, Frank die zocht spanning en kreeg spanning toen we het Amsterdam Rijnkanaal op wilden varen. Ja, we varen nog niet de, de afslag in.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 Ik zit helemaal op de punt van de boot om te kijken of er iets aankomt. En ik geef uh, Luc dan zijtjes. Ja, terug, terug! En hoe dat afloopt hoor je morgen in BNN Today om kwart voor tien. En dan tot slot nog even een beslommering van gisteravond. Hey Frank, als jij een eigen boot zou hebben... Ja, ja, ja. Hoe zou je hem dan willen noemen? Uh, de Stomp? De Stomp! <laughs> Leuk! De Robert Meder. Een mede, dat is wel mooi. Een Mede. Ik zou hem Eva noemen. Eva. Eva, wel lekker kort. Of Lara. Lara. Gio. Lippen? gewoon Gio gewoon Gio. op de boot. Gio Twan. Twan. Twan. Twan. Dat bed wel lekker. Ik zou hem van het hek. Of Dione. Vrouwnaam is wel mooi, hè? Ja, dat scoort al beter. Ik heb hem. Niet. Welke dan? Oké, stel je voor hè. Wit grootjacht jacht. Ik komt aangevaren. in komt aangevaren. En dan uh, roer, achter het roer. Ik de trossen los. Jij de trossen losgooien. En dan een bordje op de zijkant. De Mart. Oh, ho, ho, ho. De Mart. Ja, die is zo... Morgen, dan zijn we er weer. Volg ons ondertussen online via facebook.com slash de schippers van BNN. ...waren Pieter, Björn en John featuring Victoria met Young Folks Noorse Band. De spelers staan inmiddels alweer op het veld. Onze commentatoren zitten weer op hun plekje. Bas Tichelen en Ronald van der Geer bij Twente tegen Vaslui. Welkom terug in, uh, in Arnhem, waar inderdaad de twee helftallen zich hebben verzameld. Waar het uh, nog even wachten was op de arbitrage, maar ook uh, die vier heren uit Kroatië. Hebben inmiddels uh, aangegeven er wel weer zin in te hebben. En dus kunnen we verder gaan met uh, deze wedstrijd. Derde voorronde van de Champions League. Voor uh, degene die net de radio aanzet. Twente leidt met uh, 1-0. Doelpunt is gemaakt door Mark Janko vanaf 11 meter. Maar Twente mocht niet klagen. ...over het krijgen van deze penalty. Een overtreding gemaakt door Ada Hilton op Leugers. Maar uh, ja, wij zijn het er nog altijd over eens... ...dat het eigenlijk geen overtreding was... ...en dat Twente eigenlijk de penalty cadeau heeft gekregen. Daar klaagt men helemaal niet over uh, bij de tukkers. En dus uh, met een goed gevoel beginnen aan de, de tweede helft van uh, deze wedstrijd. Op het punt van beginnen aan de aftrap nu Berghuis en Leugers. Twee jongelingen die de bal aan de rollen brengen dus in deze Europa Cup wedstrijd. Deze Champions League Forum. De wedstrijd, waarin Twente dus op een 1-0 voorsprong staat. Mooi is dat de vierde officier langs de kant nog kijkt of er niet wordt vals gespeeld. Die is volgens mij nu echt spelers aan het tellen. oftewel 11 tegen 11 is nog, kijk. Ja, ja. Echt 2, 4, 5. Ja, het is gelukt. Scheidsrechter heeft het ook gehoord. De bal rolt en Buisen heeft hem gekregen. en paas naar Wisselhof. De aanvoerder van Twente die wordt opgejaagd door van Gera. De bal terug speelt naar de doelman. Die dan opzijbeurt makkelijk kan kiezen voor de andere vrije linkerkant. Daar staat Douglas, maar die draait dan weer terugmerkwaardig genoeg. En geeft de bal, terwijl die spits weer op hem afkomt, weer terug naar de doelman. Zo kan je ook de spits afmatten, want nu gaat de bal weer de andere kant op. En denkt, ten maniere, nou heren, zoek het lekker uit. Douglas weer aangespeeld. Nu moet er een lange bal komen als nu drie mensen gaan storen. Maar dan komt er een hele slechte bal van Douglas. Zomaar ingeleverd bij San Martin. Dan komt de bal naar Wesley op 25 meter van de goal. Die gaat schieten en daar heeft Michailov nog alle moeite mee om die bal onder controle te krijgen. Duikt naar de rechterkant. Heeft de bal te pakken. Het leek er even op dat hij hem nog loslies ook. Ik weet niet of dat nou echt het geval was. Maar het schot van Wesley was er nog best krachtig. Hij zit een stuitje in, hè? Waardoor hij uh, eigenlijk best last heeft uh, met deze bal, de Bulgaar. Maar hem uiteindelijk voor de achterlijn toch wel weer te pakken heeft. Maar het uh, geeft te denken, de manier waarop Douglas eigenlijk die bal inlevert. totaal ja. niet onder druk staand. Dan kiezen voor zo'n lange bal. Maar zo uh, op zo'n bedroevend niveau. dat je je afvraagt of de concentratie wel 100% is. Buiz inmiddels namens FC Twente op de helft van de Roemenen. stingert de bal voor de goal. Daar waar Janko wel. ...met zijn hoofd onder de bal kan komen... ...maar te weinig kracht in richting kan meegeven. Hij gaat over de achterlijn, maar naast de goal... ...van Fas Louis. Daar waar de keeper de bal maar weer gaat halen. Serena de lange Litouwer, gaat hem klaarleggen. Kijk, het zal echt niet zo zijn... ...dat Fas Louis hier in de tweede helft... ...met die 1-0-achterstand straks alle registers gaat opengooien. En op jacht gaat naar die ene treffer hier. Die moet dan echt wel een keer uit een countertje ontstaan. Als de ploeg op vol zal gaan... ...dan zal dat pas in de uitwedstrijd gebeuren. Volgende week woensdag. Het zal aan Twente zijn... om in deze wedstrijd is de stand eigenlijk nog wat draaglijker en wat prettiger te maken met het oog op die wedstrijd dus volgende week. Balbezit is er voor de Roemenen achterin via PAP. Ja, het gekke is dat deze ploeg die dus derde werd vorig jaar, de eerste competitiewedstrijd afgelopen weekend met 3-0 van Rapid verloor. Dat zijn pittige cijfers. Trainers zijn de afgelopen waren echt al bezig in ons hoofd met die wedstrijd van, de, van vanavond tegen Twente. Dat is een doodzonde eigenlijk in de voetballerij, maar zo was het toch. Maar ja, hier staat de ploeg ook met 1-0 achter en zo dreigt het seizoen voor Fasoui dus niet heel best te beginnen. Twente zal daar maling aan hebben als Bayrami de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Buizen zich inschakelt, de bal kort mee krijgt en vervolgens de breedte zoek bij Brahma recht voor het doel. De bal terug richting middencirkel. Douglas, Douglas open. Dit keer wat aardiger. Naar de rechterkant. Cornelissen staat 5 meter over de middenlijn. Zoekt Berghuis. Berghuis opgejaagd met de bal in één keer meegegeven. Goede 1-2 krijgt Berghuis de bal terug. Moet er een voorzet komen. Berghuis op snelheid. Zoekt de achterlijn op. En doet dat nu wel heel nadrukkelijk. Want de achterlijn is leuk. Maar voordat dat ding in zicht komt, is het wel handig en aan te raden dat je de bal. Slinger geeft voor het doel. Dat doet Berghuis niet. Want hij loopt de bal met zichzelf over de achterlijn. En dus een doeltrap voor uh, Vasloei. Moet er wel worden aangetekend dat die 3-0 nederlaag ook ontstond. Natuurlijk omdat uh, Milanoff een uh, rode kaart heeft Zeker. gekregen. En met een groot deel van de wedstrijd met 10 man moest acteren. Tegen toch ook nog een voormalig topploeg uit uh, uh, Boekarest. Daar waar uh, de hegemonie van de ploegen uit Boekarest. Dus wat weg is in het uh, Roemeense voetbal. Maar misschien wel weer uh, uh, aanstaande lijkt. En ook van terug weer aanstaande lijkt. Balbezit voor uh, FC Twente. De Jong op de middellijn. Dat je terug naar de rechterkant, daar waar Cornelis uh, Samartian uitkapt. En dan kan meegeven in de loop aan uh, Wiskorhof. En zo komt Twente met Hangen en Wurgen wel terecht op Roemeense helft. Maar uiteindelijk gaat het mis bij Wiskorhof. Die een vrij gemakkelijke, op het oog gemakkelijke bal richting de Jong wil geven. Daar zit een Roemeen tussen. Maar ja, die Roemeense verdedigers, helemaal onder druk gezet. Komen dat toch ook niet toe aan goed positiespel en uh, het goede uitverdedigen. Daarom Twente de bal zit weer overgenomen. Berghuis voorzet rechterkant in het strafschopgebied op het hoofd van Pap. Balbe, is, balbezit voor Twente, ter hoogte van uh, nou, nou, laten we zeggen, halverwege de helft nu van de Roemenen. is weer opgezocht, draait naar binnen. Moet dan met zijn linkerbenen voorzet geven, dat lukt niet. Daar zit uh, Vaslui tussen, via Wesley, het uitverdedigen. En dan een uh, paas naar Temwanjera, die de bal niet echt onder controle krijgt. Van terug speelt op zijn eigen helft, daar komt hij toch nog bij Kosting voor zijn voeten. Maar die krijgt hem ook niet onder controle. Dus toch weer Twente nu met de jong, die de bal heeft gekregen van... Brama en hem kwijt kan bij Berghuis. En dan opnieuw Brama op 30 meter van de goal met wat ruimte voor een voorzet. En kijken, daar is Janko, bal op de borst. En dan wil hij wegdraaien langs de tegenstander Jovanovic. Maar krijgt Jovanovic die eigenlijk eerst onder de bal doorspringt Waardoor Janko hem kan aannemen. Toch net genoeg tijd om dat te herstellen. Het draait razendsnel om. En geeft de bal met de punt van zijn linkervoet nog een tikje. Hoekschop voor Twente, maar de kans voor Janko dus verkeken. Hoekschop vanaf de linkerkant getrapt door het rechterbeen van ja, van Cornelis. Ik zit net even te kijken naar dat publiek. Alleen de intentie tot een goede actie levert hier al applaus op. Cornelis neemt vervolgens die corner vanaf de linkerkant. Ja, er gebeurt erg weinig hè, in deze wedstrijd. Dus er is heel weinig te juichen. Dus als het dan eens een aardige actie is, dan ontploft het stadion. En krijgt het een beetje een vervolg. En ontstaat er iets wat sfeer in die halfvolle Gelredoom. 12.800 mensen zitten er hier op een plekje te kijken naar deze wedstrijd. En zien balbezit van Bayrami. Douglas. Dit is aardig wat Douglas doet: Bayrami wegsturen aan de linkerkant die één man kwijt is. Vervolgens tussen twee man terecht komt Pap en Jovanovic. En een van die twee raakt de bal dan als laatste. En dan zegt uh, Bayrami nog ja. Zij zegt dan werd ik nu onderweg door een van die twee ook niet aangetikt. En had je daar niet betere vrije trap kunnen geven. Maar de Kroaat zegt het is een corner voor FC Twente. En ja inderdaad dat... Uh... Is een klusje voor Tim Cornelissen die inmiddels weer eens overgestoken. De bal klaar gaat leggen in de wetenschap dat iedereen van Twente zich weer verzameld heeft op uh, Roemeense speelhelft. Ja, de Jong, Janko, daar staan ze allemaal. De bal komt bij de eerste paal. Dan probeert Wisseroff te verlengen, maar die komt niet bij de bal. Die wordt uitverdedigd. Ada Ulton duikt er door. Dan kan hij weer teruggespeeld worden naar de linkerkant van het veld. Daar staat Cornelissen nog opnieuw voorzet van hem. Bal komt en wordt weggekopt dan door... Van de spits opnieuw ingebracht dan weer door Leugens. De doelman komt en de doelman stomt. En doet dat met één hand zo nauwkeurig dat hij een corner of een counter inluidt nu voor de Roemenen. Want daar komen ze met veel mensen. En dan is het Ada Hilton die de bal kan pasen naar de linkerkant van het veld. Daar komt de voorzet bijna bij Wesley. Maar Brahma voorkomt erger. Hoewel ik denk dat Wesley, mocht hij de bal gekregen hebben, daar buiten spel zou hebben gestaan. De, de grensrechter had volgens mij zelfs de vlag allemaal. omhoog. Ja. Waar Brahma met een uh, uiterste krachtsinspanning voorkomt dat überhaupt. En dat is maar goed ook. Ja goed, als je vlacht was er waarschijnlijk wel gefloten. Maar de herhaling wijst uit dat het absoluut geen buitenspel was. Maar goed, nee. dat doet het dus niet toe. Michailov was ook buitengewoon tevreden met die inzet van uh, Brahma. Die uh, in de lucht zweefend die bal dus weghaalde voor uh, de aanstormende de Wesley. Twente heeft inmiddels via buis alweer het balbezit bij Rami weggestuurd. Aan de linkerkant kan richting de achterlijn. Achtervolgd door Pap en Pap maakt een overtreding. En dat is een pittige. En de Kroatische scheidsrechter, de heer Ivan Bebek, grijpt naar de borst. En zijn borstzakje in dit geval. En uh, trekt daar dus een gele kaart uit en uh, geeft uh, Pap een gele kaart, de tweede... In deze wedstrijd voor de Roemenen. Daar waar eerder Ada Hilton al een prent voor gehouden kreeg. Is deze dik en dik terecht. Want Bayrami is er langs op snelheid. En Pap trapt op de benen van de zweet. Trapt eigenlijk de benen onder het lichaam van de zweet vandaan. Het levert een vrije trap op. En een lichte blessure bij Bayrami. En de Kroatische scheidsrechter werkt de administratie bij. Bayrami staat inmiddels weer. En u kunt ongeveer raden wie zich gaat melden voor deze vrije trap. Vanaf de linkerkant. Want dat is allemaal duidelijk onder Co-Adriaanse. Dat is er maar één de voormalig rechtsback van FC Utrecht. Je kijkt bezorgd. Nou, ik kijk nog eens naar de herhaling van die overtreding. Het Is echt een hele harde gemene overtreding die met geel wordt bestraft omdat ik denk dat Pap de Pech heeft en Barami dus ook dat hij eigenlijk ook nog een beetje verkeerd timed en daardoor verkeerd uitkomt en misschien niet eens de intentie heeft om hem zo hard te raken, maar hem wel zo hard raakt en Barami heeft echt pijn want wordt vol op de binnenkant van de enkel geraakt. Vrij schot voor Twente. Na 52 bijna 53 minuten Twente leidt met 1-0. Wordt dat mooie Cornelis slinger de bal voor het doel, wordt weggekopt. Door de Roemenen voordat Wisselhof die wel duikt naar de eerste paal zijn hoofd tegen de bal kan krijgen. Dan wordt die bal opnieuw ingebracht door Buizen. Maar die doet dat zo zwak dat het geen enkel probleem is voor de Roemenen om daar via Jovanovic uit te verdedigen. Nou, de Ilton wordt onder druk gezet door Buizen. Maar houdt wel het balbezitten via het middenveld. Proberen de Roemenen er dan uit te komen. Voetje dwars van de Jong. levert geen Twents balbezit op. Dat kan verplaatst worden naar de Twentse speelhelft. Maar er wordt gevlacht en gefloten. Er is iets. Ja, dat is Westie Die heeft buiten spel gestaan. En dus een vrije trap voor FC Twente op eigen helft. Zo halverwege de eigen helft. Daar waar Douglas zich gaat melden voor deze vrije trap. Het wordt een trapje breed richting Wiskerhoff aanvoerder en centrale verdediger. Cornelis is dus het volgende station. Staat aan de rechterkant nog wel op eigen helft. En dan is Brama. Ja, die is bijna overal vanavond. Nu aan de rechterkant. Berghuis kapt eventjes naar zijn linkerbeen. Moet wel wat terug. Wil dan de bal in de loop geven van Brama, Doet dat onzorgvuldig. Probeert dan hardwerkend wel het balbezit voor Twente te heroveren. Maar dat lukt niet. Want de Roemenen nemen over via Wesley. Op snelheid nu. Ada Hilton is erbij aan de rechtervleugel. Die wordt nu aangespeeld. Temayera komt zich melden in het strafhofgebied. Daar gaat nu ook Westie naartoe. Ada Hilton draait naar binnen, geeft de bal. San Martian glijdt weg. Dat is Kostien overigens. Die de bal nadat hij is opgestaan wel weer kan oppikken. En meegeeft aan San Martian. Die de bal bijna verspeelt, maar het herstelt. De bal weer van Berghuis afpikt. En dan op de punt van het strafhofgebied. De bal in één keer dat Temayera steekt. Die draait handig weg en wil schieten. Het schot geblokt door Douglas. Twente even onder wat druk daar, ingeleid dus door een aardige beweging van San Martian, de voormalig speler van FC Utrecht. Die eigenlijk heel simpel met een voetbeweging daar zijn spits in stelling brengt, maar het schot geblokt door dubbelers. Aan de andere kant nu boosheid na een overtredingetje. Maar de scheidsrechter voor fluit, overtredingetje van Twente. Twente had dat zelf wat anders gezien, maar de Roemenen hebben de bal. Dat was een overtredingetje van Janko op Pap. Pap lag op de grond en Janko landde bovenop hem en de Roemenen schreeuwden moord en brand. Maar dit was even aardig, want Vazlui liet zien het spelen in één keer. En daar bewees toch voor het eerst eigenlijk in deze wedstrijd... Tem ook een beetje zijn waarde. De spits die wel hard werkt, maar nauwelijks in het spel van Vazlui voorkomt. Nu leveren de Roemenen via San Martian ook weer in. Is er balbezit voor Leuwers, voor Brahma. En het verplaatsen naar buis aan de linkerkant. meter over de middenlijn is er wat ruimte voor hem om stapjes voorwaarts te maken. Wel kan terug naar Bayrami, die dus hersteld lijkt van die aanslag van Pap. Komt zelfs met een hele aardige om langs twee man. En wordt uiteindelijk door Costin naar de grond gewerkt. En dan zal voor Costin hetzelfde gelden als voor Pap. Ja, dan wordt weer gegrepen naar een borstzakje en een gele kaart gegeven. En die Costin die is woest werkelijk op Jovanovic. Want die was het die zich zo makkelijk in de luren liet leggen. Waardoor Costin uiteindelijk um, die overtreding moest maken op Bayrami. Wat onvrede dus binnen de gelederen van Vaslui. Wat uiteindelijk overeind blijft is de derde gele kaart voor de Roemenen en een vrije trap voor Twente. Ja, tegenstanders die uh, wat uh, veel kaarten pakken in korte tijd is meestal wel een teken aan de wand. Twente zet kort om de tegenstander wat meer onder druk. En de acties van Bayrami zijn vast wie zo nu en dan te machtig. 10 minuten na rust. 1-0 de voorsprong voor Twente. Door die goal het eerste helft van 11 meter gemaakt door Janko. En Brama achter de bal voor een indraaiende vrije schop. Waar nu de koppers gaan lopen en in beweging komen. De bal op de hoofdkop van Janko. Janko op de paal. En dan de rebound voor de voeten van weer Janko. En raak 2-0 voor Twente. Het gebeurt in het begin van de tweede helft. En zo blijkt wel weer dat standaard situaties trainer loont. Want daarmee scoort Twente en is Serjauskas de doelman. En zijn hele elftal Louis verslagen. Na deze toch wat curieus tot stand gekomen treffen. waar de bal dus op het hoofd komt. Eerst van de oostenrijker, dan terugkomt via de paal. En dan blijkt hij daar goed te staan om de rebound die hij toch echt zelf voor zichzelf doet. Nee, het is de jong die kot, zie ik nu vond het al zo merkwaardig. Het is de jong die kopt, die raakt de paal. De bal komt dan vervolgens terug voor de voeten van Janko en die kan nadat er eerst nog een uh, Romein. en dat is Tano langs de bal heet hij van dichtbij binnen tikken. Janko. Tweede treffer van deze avond. Een 2-0 voor Twente. Leuk is dat hij eerst op de grond ligt. Hè? En dan ineens denkt, hé, hey, daar komt die bal weer. Wat ook opvallend is in, uh, uh, bij deze vrije trap. het is uh, de vijfde, zesde vrije trap. Die Twente mag nemen vanaf uh, de linkerkant. En elke keer stak Cornelissen daarvoor over. Nu werd er een keer gekozen voor, uh, ja. voor Brama. En het is ook gelijk doeltreffend. Want deze vrijtrap van Brahma komt dus uiteindelijk terecht op het hoofd van de jongen. Nou, ja, goed, de rest heeft Bas beschreven. Het enige wat Fas Louis, of er zijn twee dingen die Vas Louis daaraan overhoudt. Dat is een tegengoal, maar ook een blessuregevalletje achterin. En die man uh, die daar nu ligt is geblesseerd geraakt door doel te maken Janko. Want ik zei al, Janko lag op de grond, uh, struikelde vervolgens over een tegenstander... maar stond weer op om uiteindelijk de rebound via de paal binnen te koppen. En de man die nu geblesseerd is, is de aanvoerder. Dat is uh, Gabriel Canou. En die, uh, tenminste de verzorger, geeft aan dat hij gewisseld moet gaan worden. Dus waarschijnlijk gaat uh, Vaslui afscheid nemen van uh, zijn aanvoerder... die een, een bovenbeenblessure lijkt over te houden, gehouden te hebben. Na die botsing dus met uh, Janko. Anders kan ik het ook niet uitleggen. Kroatische scheidsrechter... Dat er afgetrapt kan worden na 57, 58 minuten. En dus een prachtige stand in Twents voordeel. Twee doelpunten van Mark Janko. Eén van dichtbij en één van 11 meter. En zo heeft Twente voldaan aan de ijs en ook van scoren in eigen huis. Ja, dit is een uh, prima uitslag zo Europees. Uh, we zijn er nog niet natuurlijk een half uur nog ruimte gaan. Maar uh, ja, dat hebben we eerder gezegd. Vastloe heeft een aantal momenten gehad waarin het doel van Michailov onder vuur genomen is. Maar dat aantal momenten is werkelijk op... De vingers van één hand te tellen. Twente zelf natuurlijk ook niet uh, gegrossierd in grote kansen. Maar die mogelijkheden die ze kregen, blijken dan toch wel zeer effectief benut. Buizen komt. Terwijl de tegenstander nog altijd met tien man in het veld staat. Dan kan Bairami weer aanspelen. Die is dus gevaarlijk geweest in de afgelopen minuten. Buizen Barami, dubbele 1-2. Bal over de zijlijn uiteindelijk via Jovanovic. Die hem het laatst raakt. En dan diep op de helft van de Roemenen. Mag er een ingooi komen voor Buizen. Buizen de Jong. Terug naar De Jong. En dan goed gegeven aan Barami. die eigenlijk de verkeerde kant op draait. Naar het doel had kunnen draaien. Dat niet zag, want geen ogen in zijn rug heeft dat was wel goed ook en dat ziet er heel gek uit maar dan vervolgens wel de bal terugspeelt in plaats van de vooruit. De Roemenen nemen over. Jochen Jurgheb kom je niet terecht in een voetbalwedstrijd. Maar in een prachtige natuurfilm ongetwijfeld. Jovanovic nu namens uh, Vasluic. Zoeken naar de spits. Maar dan gaat het kaatsen richting San Martian. Van uh, spits uh, Ten fout. En neemt tenten het balbezit alweer over. Michailov inmiddels even in het spel betrokken. Geeft een risico op uh, Cornelissen. Maar die heeft die bal prima onder controle. De Jong vervolgens twee, drie meter over de middellijn. Wel fel op de huid gezeten. Ja, en dan wordt uh, de bal naar voren gespeeld door de Roemen die. Uh, de bal voor Rover, dat is een van die middenvelders, Pavlovic. Maar dan staat uh, San Martian buitenspel. Er wordt uh, gewisseld op dit moment. Geblesseerde aanvoerder Cano heeft het veld verlaten. En voor hem betreedt het veld... Pavel Farkas, nou de ene centrale verdediger voor de andere. Dat lijkt me duidelijk. Farkas gaat achterin spelen naast Pap. En dat allemaal na een uur spelen en een tweede voorsprong voor FC Twente. Barami weer op de hakken gelopen door Jovanovic in dit geval. Dat gebeurt voor de bank van Twente die ze boos maakt met Adriaan ze Maar de wedstrijd gaat door. Jovanovic de dader dus in feite kan een voorzet geven zelfs. Die bal gaat over Temanjera heen en ook Wesley komt daar niet bij. Bal rolt door in de handen. Nou ja, niet de handen. De voeten nu nog van Michailov die hem nu oppakt. En dus de wedstrijd weer in gang kan zetten. Aan de rechterkant van het veld heeft Cornelissen de bal gekregen. En Cornelissen kan hem breed geven aan de hoogte van de middenlijn. Een paar metertjes erover nu. Buizen mee. Aan de linkerkant van het veld zwaait. Hij zegt ik wil graag de bal. Krijgt hem niet. Want Brama heeft ogen voor de andere kant van het veld. Daar staat Cornelis. Die kaatst de bal weer terug. Even naar voren, naar de Jong. Dan weer terug naar Brama. En dan de rust achterin bij Douglas. Douglas werd weliswaar wat opgejaagd. Maar kan hem rustig breed schuiven naar Wischhof. Volgende station is Brama. Die draait dan de neus richting de goal. En paast richting Janko. In het grasopgebied moet dan verlengen. Ja, blijft wel in balbezit Tussen twee man in. In dat grasopgebied wordt ten val gebracht. Ja, de scheidsrechter zal toch ook niet voor een tweede keer een penalty gaan geven. Een man-op-man -man gevecht met Jovanovic. Weer Janko naar de grond. En Jovanovic. Jovanovic zegt, ja, wat is dat nou voor Tuimelaar in Oostenrijk? Doe daar nou eens wat aan, scheidsrechter. Nou, vervolgens gaat de Kroaten even, de scheidsrechter dus, op bezoek bij Jovanovic. Kunnen elkaar prima verstaan. Kunnen eventjes wat uh, gedachten uitwisselen. Maar uiteindelijk geen penalty, geen vrije trap. Slechts een ingooi voor FC Twente. Buizen, Rami, bal weer over de zijlijn via Roemeensbeen. Weer via Jovanovic, die dan weer in gesprek gaat met de scheidsrechter. En uiteindelijk gooit Buizen die bal er maar in, richting Janko. Terug naar Buizen. Voorzet. 1-2 met Barabi. Dat kan ook nu een voorzet. Oh, hij neemt hem nog handig met een wippertje mee langs die verdediger Buizen. Maar dan is de achterlijn plotseling wel heel dichtbij. Zo dichtbij dat de bal eroverheen schiet. Aardige actie. Goed bedacht door de Belg. Korte 1-2 en dan uh, met dat wippertje over het uitgestoken been van de tegenstander. Die bij dan ogenblikkelijk kwijt. Maar het liep dus niet goed af. Doeltrap voor Czerniauskas. Doeltrap voor Vars Louis. Na 61 minuten en 30 seconden staat Twente met 2-0 voor de twee goals van Jan.